8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal... de hoofdinspecteur van het onderwijs, Rick Steur, over de examenfraude. En de directeur van de NSA National Security Agency... moest zich melden voor het congres. Eerst het NOS-journaal nu met Dorot Megens. De onderwijsinspectie vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over de toekomst van de Ibn-Galdun school. De islamitische school in Rotterdam is te spelen in het schandaal met de uitgelekte eindexamens. Hoofdinspecteur Steur wil eerst het onderzoek van het openbaar ministerie afwachten. Omdat, voor zover wij nu kunnen beoordelen, maar we gaan daarna het onderzoek op doen, de school zich heel erg heeft ingespannen, juist de laatste jaren dat wij bij eerder onregelmatigheden van het examen de school hebben aangesproken... dat we dat die controles allemaal moeten verbeteren. Hoofdinspecteur Steur was dat vanochtend in het Radio 1 Journaal. Volgens hem staat inmiddels wel vast dat de verspreiding van de examenopgave... in ieder geval tot buiten de regio Rotterdam is gegaan. Scholen is daarom gevraagd om heel precies te kijken naar verdachte patronen... of opmerkelijke uitslagen bij de gemaakte examens.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 De zender ging gisternacht op zwart. Premier Samaras zegt dat de omroep staat voor allerlei privileges en een gebrek aan openheid. De Amerikaanse afluisterdienst NSA heeft tientallen terreuraanslagen weten te voorkomen. Dat heeft NSA-directeur Alexander verklaard tegenover een senaatscommissie. Ik geef een aproximaar nummer aan en een Maar het zijn die hebben uh, Het ging volgens Alexander om aanslagen binnen de VS en daarbuiten. Het was de eerste keer dat de chef van de dienst met een verklaring kwam... na de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. Die zegt dat de NRC op zeer grote schaal internet- en telefoonverkeer in de gaten houdt. De VN-tribunalen die werden opgericht na de conflicten in Joegoslavië en Rwanda... gaan een belangrijke deadline missen.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 Het weer, de dag, begint met af en toe regen. Neerslag trekt naar Duitsland weg, waarna het droog blijft, maar het blijft bewolkt. Vanmiddag gaat het dan vanuit het zuiden opnieuw regenen. 17 graden wordt het in het noordwesten, 23 in Limburg. Morgen is het overwegend droog. In het weekend weer meer kans op een bui. Temperatuur blijft rond de 20 graden. Verkeersinformatie, Kees Kroaks, vertel. 100 kilometer file, dat is een beetje de norm voor tijdstip. Een werkzaamheden zorgen voor file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Schiphol 2 kilometer... Op de A10, de ring van Amsterdam, staat een vrachtauto stil. Het zorgt voor drie kilometer via tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de afrit Rai. Bij de afrit Rai is de rechte rijstrook dicht. Nasleep van ongeluk op de A12, Duitse grens Utrecht. Zeven kilometer tussen Velpenboek en knooppunt Grijzoord. En op de A27, Breda richting Gorkum. Tien kilometer tussen Hank en de brug Gorkum. En zo dadelijk gaan we nog een keer ontbijten doen met Mark Robin Visser. En dan vragen we ons af, is dat nou eerlijk voedsel of niet?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 Hier volgt een mededeling voor mensen die net gezakt zijn. Verhoog je herexamencijfer met minimaal 1 punt. Volg de tweedaagse Luzak Examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl. Nou, dat is vanzelfsprekend. Als ik de sleutels van mijn met eigen handen opgebouwde assurantiekantoor aan de surveillance overhandig, dan let ik maar op één ding. Het veiligheidskeurmerk.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Regelmatig worden er zaken in ons voedsel ontdekt. die er niet in thuis horen. Maar dat wordt niet gemeld, blijkt uit onderzoek van de NOS. U hoort daar zo meer over. En wanneer je een gestolen examen hebt gekocht. en je alsnog meldt. dan is de zaak daarmee niet afgedaan. Ja, het kopen van een examen waarvan je kunt weten dat dat gestolen is. Eh, dat is een strafbaar feit. al dus het openbaar ministerie. En of dat nou helpt bij de inkeerregeling? Ja, dat kan je jou vragen, inderdaad. Het is in ieder geval nog niet duidelijk hoe wijd verspreid de gestolen examens zijn onder leerlingen in heel Nederland. Eh, eer in onze uitzending vertelde de onderwijsinspectie dat zich nog geen leerlingen hebben gemeld voor die inkeerregeling. Hoofdinspecteur Rick Steur legt uit hoe die procedure werkt. Het is zo dat uh, wij een, uh, een zorgvuldige procedure daarvoor uh, hebben gemaakt, gisteravond laatst. En die wordt voor morgen vroeg, is misschien al online, maar of wordt voor morgen vroeg online gezet... Uh -huh. en naar alle scholen gestuurd, zodat directeuren ook precies weten uh, wat wij van ze verwachten. Um, en dat betekent dat uh, op het moment dat een leerling zich meldt... en dat moet hij persoonlijk doen bij de directeur uh, en als hij minderjarig is, het liefst ook met zijn ouders... en dan moeten ze een verklaring afleggen en uh, die verklaring uh, is dan voldoende basis om... Uh, het gemaakte werk ongeldig te verklaren... en de leerlingen een nieuwe kans te geven. De verklaring wordt tegelijkertijd wel doorgeleid naar de politie. Maar daar zal, neem ik toch aan dan... als het gaat om een inkeerregeling... geen strafrechtelijk onderzoek verder nog plaatsvinden? Of strafrechtelijke vervolging? Dat is uh, aan de politie en het openbaar ministerie... je kan niks uh, uh, uitsluiten in dat verband. Uh, okay. ja, is het, het is, is, het, is wel, er is dan wel, wel echt sprake een, van een inkeerregeling? Wel, ja, wel ten aanzien van het examen. Dus aan de ja. onderwijskwaliteit kant. Uh, het is wel zo... Uh, dat als, uh, uh, als leerlingen uh, verder nooit gekke dingen hebben gedaan... en ze ja, hebben deze, ja. deze fout gemaakt... dan zal het om een, uh, een, uh, een goed gesprek gaan of een hele lichte straf. Maar ja, goed, er zou dus sprake kunnen zijn van heling. Als iemand uh, bij de politie ja. bekend is, dan zou dat kunnen leiden tot vervolging dus. Zeker, want dat vinden we ernstiger. En dat kun je, dat kun je niet uitsluiten met zo'n regeling. Ja, mogen we met u nog even de volgende stap maken? Want uh, als we eens naar volgend jaar kijken... Uh, hoe voorkom je dit? Gaat u... De regelingen aanpassen, controles aanpassen? Uh, ja, dat uh, denk ik wel. Uh, we gaan in ieder geval natuurlijk uh, er heel goed op uh, alles doorlichten... Uh, als het stof is neergedaald, uh, de hectiek een beetje achter ons ligt. Uh, maar, maar er zijn waarschijnlijk uh, wel een aantal stappen te nemen... om te zorgen dat uh, de kans hierop uh, in de toekomst veel kleiner wordt. Kijk, u, kunt u is... aangeven waar u, waar u aan denkt dan? Bijvoorbeeld andere vorm van distributie van de examens? Nou, de distributie die verloopt op zich wel goed. Maar uh, wat ook uh, wel in het gesprek uh, en ook in de media al eerder bekend is geworden... is dat er wel vragen worden gesteld bij de verzegeling van het examenwerk. Hè, de schoolleiding heeft gisteravond, die Knevel van de Brink, ook aangegeven... dat ze uh, het niet hebben gezien. En uh, dat is wel heel merkwaardig. 24 het, uh, keer niet hebben gezien dus? Uh, nou, bij Frans hebben ze het wel gezien. Hè? Ja, Daar hebben ze zich ook is. zelf gemeld. Ja. Ja. En daardoor kwam de school ook voor ons in beeld. Uh, maar die andere 23 keer niet. En dat is, uh, dat is toch wel heel opvallend. En hoe kan dat? En daar zullen we dus uh, de onderste steen van boven moeten hebben. Dat mag volgend jaar niet weer kunnen gebeuren. Nee. Um, nou, dan, dat gaat over de toekomst. We um, moeten het ook nog met u hebben over de toekomst van de Ibn-Galdun-school. Want Sjoerd Slachter van de VO-raad uh, gaf aan dat um, nou ja, het, het sluiten van de school nu niet een optie zou moeten zijn. Dat uh, is niet in het belang van de leerlingen die er nu zitten. Maar hij zei, uh, de examenlicentie zou wel afgenomen kunnen worden van deze school. Want ze kunnen daar kennelijk niet mee omgaan. Wat vindt u daarvan? Nou, dat, dat vind ik te vroeg om, uh, om te zeggen. Omdat, uh, uh, voor zover wij nu kunnen beoordelen... maar we gaan daar nader onderzoek op doen... de school zich heel erg heeft ingespannen, juist de laatste jaren. Omdat uh, wij bij eerder onregelmatigheden van het examen... Uh, de school uh, hebben aangesproken dat ze dat die controles allemaal moeten verbeteren. Dat ze daar heel veel inspanning op hebben uh, gezet de laatste tijd. Mm -hmm. Ik vind het dus ook voor de school heel tragisch... dat nou juist door diefstal uh, dit uh, gebeurt. Ik wou er nog wel iets anders bij zeggen... Ik snap de hele discussie over uh, het al dan niet sluiten van doen, En ik als inspectie uh, ga er helemaal niet over. Dat vraagt om, uh, um, uiteindelijk om politieke besluiten. Maar ik wil nu even opkomen voor het belang van de leerlingen die daar hun examen uh, uh, over moeten doen. En de hele maatschappelijke discussie over uh, doe die school maar dicht. Levert een enorme extra druk op uh, in de omgeving van die kinderen die, die zich nu weer moeten concentreren op dat examen. En dat vind ik wel heel erg jammer dus de hoofdinspecteur van het onderwijs steur. Gestolen eindexamens van de Ibn-Galdoen-school... zijn vermoedelijk ook doorverkocht aan leerlingen van Brabantse scholen. Ernst Pol van het Openbaar Ministerie bevestigde dat tegenover Omroep Brabant. Nou, wat wij hebben vastgesteld is dat uh, bij de Ibn-Galdoen-school in Rotterdam... Uh, bijna alle uh, daar liggende examens zijn gestolen. En uh, wij hebben daarvan ook vastgesteld dat die zijn verspreid ook buiten Rotterdam. Dus het vermoeden bestaat dat de drie mensen die eerder zijn aangehouden... in verband uh, met het onderzoek naar de diefstal van die examens... dat die die examens ook hebben verkocht aan leerlingen van meerdere scholen. En dat is zowel binnen als buiten Rotterdam geweest. En we hebben ook indicaties dat dat uh, zich heeft uitgebreid tot Brabant. Hmm, ook op de Brabantse scholen krijgen ze dus vandaag gewoon de examenuitslag... maar dan wel misschien met een rouwrandje. Theo Verbrugge is op het Sint-Jans Lyceum in Den Bosch. Theo, hoe is dat bericht daar gevallen... dat er volgens het OM dus ook door Brabantse leerlingen gefraudeerd zou kunnen zijn? Nou, daar zijn ze eigenlijk wel een beetje verbaasd over hier. Maar wat hier vooral overheerst is, is opluchting. Ik was net even in de docentenkamer. Ze hebben het alleen maar over examens. En uh, ze lopen allemaal met een grote glimlach hier door het, uh, door het gebouw. Ook uh, Leo Bouwman, hij is secretaris van de eindexamens. Maar nu is er een spannend moment, want we staan hier gebogen over een computer. We zijn ingelogd bij het CITO. En wat zien we daar allemaal? Want jullie kunnen niet wachten. We hebben hier op de eerste plaats gezien dat voor de afdeling MAVO... Het vak economie een score heeft van 0,8. Dat wil zeggen dat het ietsje naar beneden is bijgesteld, maar bijna datgene wat we op voorhand zouden kunnen verwachten. Maar wat wacht is nou, het hele land heeft het over, over fraude, examens doorverkopen, naar nou Brabant en jullie zijn gebogen over een computer en op, op uitslagen gericht. Wij gaan ervan uit dat wij hier geen fraude hebben. We hebben al jaren goede uitslagen en we hebben nooit indicaties in die richting gehad. We hebben nu nog geen uitslagen die bij wijze van spreken ergens op zouden kunnen duiden, maar dat verwachten we ook niet. Maar het Openbaar Ministerie zegt, er lopen ook lijntjes naar Brabant als het gaat om de fraude. Ja, daar zullen wij ook zelf uiteraard naar gaan kijken als we die opdracht krijgen. Helemaal overtuigd, ik zie het. Ja, uiteraard. En een grote glimlach, want waar, waarom die grote glimlach vandaag bij iedereen eigenlijk hier op school? Op het moment dat er een uitslag komt, zijn het spanningen die de glimlach wellicht veroorzaken, maar ook hopelijk straks een redelijke uitslag. Ja. Nou, en hoe gaat de dag er nu hier vandaag uitzien? Want u gaat nu kijken naar de tabellen omrekenen wie er straks geslaagd is en wie er niet geslaagd is. Hoe gaat dat vandaag in de loop van de dag in zijn werk? Allereerst gaan deze tabellen naar de administratie. Die zullen de scores omzetten in cijfers. Die hebben dan vrij vlot een eindexamenresultaat. En dan gaan de individuele afdelingen handmatig ook alle cijfers produceren. Die twee worden met elkaar gematcht. En dat leidt uiteindelijk tot een definitieve uitslag. En dan gaan we bellen met leerlingen? De, vanaf twee uur gaan we bellen. Ja. En dat moet echt exact op tijd, hè? want anders worden ze ongerust. Ja, we gaan zeker niet later bellen als het kan. Dus maar we proberen ons aan de tijd te houden. En dat betekent dus dat we in het rekenen op moeten schieten... Want het is nog een heel gereken om alles op tijd klaar te hebben. Maar ze gaan het hier allemaal met een grote glimlach doen. En even voor de duidelijkheid, er heeft zich nog niemand gemeld hier... die gefraudeerd heeft met het examen of iets gekocht heeft of iets gehoord heeft. We hebben helemaal niks geconstateerd en we hebben ook nog niemand gehoord. En ik verwacht het ook niet. Vol zelfvertrouwen en met een grote glimlach gaan ze hier bij het Sint-Jans-systeem in een bos de dag beginnen in ieder geval. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 Journal. De AWB voor de verkeersinformatie. Rustig ochtends, Peter Casekwaks. Maar er zijn wat aanrijdingen ook. Ja, en wat werkzaamheden en wat pechgevallen. Uh, de drie dingen die opvallen zijn de werkzaamheden op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Schiphol. Twee kilometer van dat Bad Dorp. Werkzaamheden op de A10. Een vrachtauto die stilstaat tussen Osdorp en Rai. Zes kilometer. De rechte rijst ook dicht. En de nasleep van een ongeluk dat voor een lange file zorgt op de A27 bij de A-Gorkum. Van die lange file is nog vier kilometer over tussen Hank en de brug bij Gorkum. Door het werk van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, de NSA zijn tientallen terreuraanslagen vereideld. Met die verdediging kwam Keith Alexander, dat is de directeur van het National Security Agency, de NSA. Hij moest zich melden voor het congres die na alle ophef van vorige week wel eens wilde weten hoe het nou zat met de activiteiten van de NSA. Het is certainly defies logic that you need to collect all of the telephone calls made in the 312 area code on the chance that one of those persons might be on the other end of the phone. Stel een verdacht heeft naar Chicago gebeld, zegt de democratische senator Durbin. Dan ga je toch niet alle telefoontjes daar registreren? Now, if you have a suspected, sus, a suspected contact, that to me is clear. I want you to go after that person. Right. What I'm concerned about is the reach beyond that that affects innocent people. Ik maak me zorgen over die onschuldige burgers... die dan in de operatie worden meegenomen, zegt Durbin tegen directeur Alexander... van het National Security Agency. Die is natuurlijk niet voor één gat te vangen. Wat doe je als je niet weet of het om Chicago gaat, vraagt hij? Maar je wel wilt weten met wie de verdachte heeft gepraat. We could take that number and go backwards in time and see who he was talking to. Dus we nemen dat nummer, gaan terug in de tijd en kijken met wie die allemaal heeft gebeld. En zo rechtvaardigt Alexander de opslag van de gegevens van alle telefoongesprekken die ooit zijn gevoerd. Die aanpak heeft volgens de nse directeur al tot mooie resultaten geleid. De telefoonnummers op Zazi waren de us dingen die ons dan de businessrecords gebruiken omdat alle belgegevens zijn geregistreerd... kwamen de veiligheidsdiensten Najibullah Zazi op het spoor. Die in 2009 een bomaanslag wilde plegen in de New Yorkse metro. Wat dus werd vereideld. When, uh, Los van 9-11 is het volgens William Binney... altijd de bedoeling geweest van de veiligheidsdiensten... om zoveel mogelijk belgegevens op te slaan. Van iedereen ter wereld. Binnie is een voormalig medewerker van de NSA... die systemen ontwikkelde om het internet uit te kammen. Na 9-11 zag hij hoe de NSA zijn vindingen gebruikte tegen gewone burgers. Daarom stapte hij op. Binnie is ook een klokkenluider. Maar een die het grote publiek nooit heeft bereikt... zoals de nu in Hongkong verblijvende Snowden. Die heeft aan de bel getrokken dat veiligheidsdiensten... onafzienbare hoeveelheden informatie opslaan. Niet alleen over telefoongesprekken, maar ook over internetgebruik. Geen probleem, zei president Obama vorige week. Het gebruik van al die gegevens staat netjes onder gerechtelijk toezicht. Onzin volgens Binny. Er komt geen rechter aan te pas. Bedrijven als Yahoo en Facebook ze zeggen van niets te weten. Omdat ze er niet over mogen praten, zegt Binny. Which is why I think that Edward Snowden En dat is precies wat Snowden heeft aangetoond. If you if you write an email and you go to your mother and you're using one of these service providers it's on the service provider's data and they store it for a period of time and when they get a court order to release all their data that that data goes over. Dus zelfs het simpelste mailtje aan je moeder, ze kunnen het allemaal achterhalen. It's not uh, far to say that they wouldn't provide assistance zouden anyway to to other allied countries and friendly countries. Yeah. Benny weet het niet helemaal zeker, maar hij gaat ervan uit dat dat ook beschikbaar is voor bevriende inlichtingendiensten, zoals de Nederlandse. En dat zei onze correspondent Wessel De Jong. Hij was in gesprek met de ex nsa topman Bill Binny. Fraude met voedsel wordt in Nederland niet of nauwelijks gemeld. Als bij het testen blijkt dat er iets anders zit, in het product zit, dan het etiket meldt, dan wordt dat niet doorgegeven. Voedsel- en Warenautoriteiten de NVWA heeft in de afgelopen twee jaar precies zes meldingen van fraude ontvangen. Terwijl er, volgens verslaggever gert Dennekamp, die de zaak onderzocht, veel meer wordt geconstateerd.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 wordt het publiek, maar ook de bedrijven die mogelijk nog weer zaken gaan doen... met degene die fraude pleegt, er ook niets van. Nou, Marco robin Visser, veel dingen blijven dus binnen... binnen het bedrijf waar gefraudeerd wordt. Hoe zit dat bij jou in Utrecht? Ik kijk op dit moment naar een, ja, een grote berg rood vlees. En uh, ik heb gehoord dat dit stukje vlees... Uh, wat is het eigenlijk precies? Het is een bovenbil. Van. Marcel Wouters heeft dit vlees. U weet precies wanneer deze bovenbil van de rest van het lijf is... Uh... Exact. Ja, ik wanneer... kan het helemaal garanderen. Maandag is deze koe geslacht. We zijn hier nu in de slagerij. Ik ben hier het vlees aan het uh, afvliezen en portioneren. Uh -huh. Het wordt verpakt en uh, regionaal afgezet. En deze bovenbil komt ook hier uit de streek? Jazeker, jazeker, van de boerderij. Hier uit de streek, uit de Krommerijnstreek. Dat is een redelijk ja, groot gebied tussen Utrecht en wijkbeduursteden. Ik, uh, ik had begrepen dat u bij de plattelandwinkel bent geweest. Ja, vanmorgen, ja. Ja. ja. U zult vast uh, de Kromme Rijn gevolgd hebben... die ja. meandert van, van wijk bij duursteden hier naar Utrecht toe. Ja. En zo bent u hier terechtgekomen, denk ik. Meneer Wouters, u bent slager. Ja, u en bent opgeleid als slager. Ja, ja. En uh, u hebt stage gelopen op verschillende plekken... tijdens uw opleiding, ook in de industrie. En wat heeft u daar gezien? Ja, uh, toch wel heel uiteenlopende dingen. Dingen die je verbazen. Dingen waarbij je ook wel denkt van, god, dat hoort niet zo. Noem eens één. Een. Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld bij een uh, groot bedrijf stage gelopen. Een, een uh, worst- en vleeswarenfabriek. En uh, daar wisten ze het zo te maken... dat je bijvoorbeeld met uh, 200 kilogram grondstof... dat je daar uh, 800 kilo ham van kon maken... Hoe doe je dat? Ja, ik, ik, ik, ik kan het niet precies meer uitleggen. Maar uh, je hebt natuurlijk de 200 kilo hamvlees. Mm -hmm. En uh, ja, dan is er natuurlijk een, een, een, een binder nodig om ja, vocht... Te binden aan het vlees. En zo krijg je massa-toename. En dat is ook zoiets waar, ja, waarbij je dan je bedenkingen hebt. En daar werden dan tijdens de koffie grapjes over gemaakt? Nou, inderdaad. Uh, ik, uh, ik weet nog dat we dan in de pauze zaten... van nou, eerst even dit, eerst even die uh, werkzaamheden... en dan gaan we snijbaar water maken. Zo werd dat een beetje in het bedrijf genoemd. En u zag dat gebeuren? Ja, ja. En ja. toen? Ja, onthouden en gewoon doorgaan met je, met je eigen ding, je eigen project. En dat is uh, ja koeien, koeien opvoeden, op, op, op, opfokken en, en daar het vlees van afzetten. En goed je best doen. Ja. Neemt de vraag, wat kunt u zeggen over de vraag? Is er belangstelling voor uw product? Ja, zeker. Het is een duidelijk product, ja, het, is, het, is, het is helder, het is transparant. Deze bil is van afgelopen maandag. Afgelopen maandag. Zo simpel is dat. Ja, ja. Ik, ik, ja. Kijk, ik, het, is, het zit namelijk zo. Ik uh, kom behoorlijk bij de consument, uh, laat ik mijn gezicht zien. Ik kom daar in de buurt. Ik kom in de landwinkels. Ik ontmoet mijn klanten. Ja, dan ben je wel gek als je gaat lopen rommelen natuurlijk. Dan moet je met een goed product komen. En wat kost nou zo'n stukje bil? Want ja, er, niet iedereen kan natuurlijk het duurste vlees betalen. Nou, dat is het mooie, omdat het zo geïntegreerd is. zijn ja. er een hoop schakels tussenuit. Aha. En kan dat Rijnrundvlees ook nog ja, behoorlijk... Uh, nou, noem eens goed. een prijs. De kogelbiefstuk van Rijnrund kost 26,95 euro per kilo. Nou, dan koop ik niet elke dag kogelbiefstuk. Nee. Ik weet niet, Lara of Marcel, 26,50 euro. Doen ja. we het daarvoor? Is nou, dat, nou, dat is uh, wel prijzig, uh, hoor. Ja, lijkt, Volgens mij... Um, is, het is een beetje aan de prijs, hoor ik. Is dat zo? Ja, ja nou ja. Een taaienbiestuk is altijd te duur, zeg ik altijd. <lacht> is bill, ja, nou ja, dit is een lekkere bil, Ja, nou en of. Van een lekkere beeld. Oh, beest, is een lekkere... Is een oh bill, nou, kom maar ook. door dan. Stierenvlees, stierenvlees heeft geen smaak. Oh, oh kijk, ben ik het, ja. steekt. Ik leer steeds meer weg. Ja. Zeg, ik, uh, ik kijk graag nog even mee met hoe u het allemaal doet. Goed? Ja. Oké, okay. tot straks, mensen. Jo. Goeden. Ja. Over billen. Vijf half negen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Er gaat een golf van protest door Bosnië. Protest tegen bestuurlijke chaos, tegen de economische stagnatie... en vooral tegen politici die daar niks aan zouden doen. Na demonstraties in Sarajevo klonk gisteren luikprotest in Banja Luka. Kursva! Kursva! drukte is de strijdkrijf van de protest in Banja Luka. En een drukte is het... De centrale boulevard ligt compleet plat door een eindeloze stroom studenten. En wat ze willen, zoals de meeste borden het opsommen: verandering. En dit is duidelijk niet het moment om met een gedetailleerde politieke agenda te komen. Vraag een willekeurige demonstrant wat er nou toch mis is in het land. En het antwoord is over het algemeen: absoluut noesle. Alles, absoluut alles. Maar als er dan toch een prioriteit moet worden aangebracht, zegt een van de studenten: dan is het corruptie. Een prioriteitje en en en Als we dat zouden kunnen oplossen met deze demonstraties, dan zouden we al een heel eind zijn. En op de straat lopen de studenten. Maar aan de kant van de straat hebben zich talloze ouderen verzameld om het spektakel te zien. Een vrouw maakt foto's met de mobiele telefoon. Ja, ik ondersteun dit van harte, zegt ze. Terwijl ze bijna onder de voet wordt gelopen door de menigte. We moeten even aan de kant. Dit is de eerste keer, zegt ze. En ze is toch een dikke zestig. Dus ze heeft wat meegemaakt. Dat we op deze schaal zien dat burgers in beweging komen. Dat we het niet langer pikken. Wat dat betreft is ze hoopvol over de toekomst. Bravo, Anderbro! Bravo! Hup, studenten, roepen de ouderen langs de lijn. Die vinden het wel prachtig. Doe zo. Doe zo. Terwijl de studenten nu een menselijke keten vormen om het regeringsgebouw heen. Doe zo. Doe zo. Doe zo. Vorige week in Sarajevo werd het complete parlementsgebouw van het hele land effectief lam gelegd. Niemand kon er urenlang in of uit. En dat dreigt nu ook hier te gebeuren. Bravo, klapt een oudere man met een petje op. Hij heeft nog ongeveer de helft van zijn tanden, maar hij grijnst van oor tot oor. Ja, ik vermaak me uitstekend, zegt hij. Het zijn allemaal dieven en het is mooi geweest. En hij wijst naar het kolossale regeringsgebouw, dat uittorend boven de stad. Prachtig van groen getint glas. 7000 mark, 3.500 euro verdienen deze mensen. En werken ze? Nee, ze doen helemaal niets voor ons. Hijter weer resten. Hijter weer resten dat ook al. En wie naar boven kijkt naar die grote glazen toren ziet werkelijk iedereen achter de ramen geplakt om het schouwspel te zien. Pauze, Ja, het is waarschijnlijk pauze, daarom staan ze voor het raam. Grapt een andere man. De blokkade wordt maar opgegeven, blijkbaar is dreigen toch leuker dan uitvoeren. Maar bij het passeren van de hoofdingang van het regeringsgebouw... is er nog wel een laatste, niet mis te verstaande boodschap... voor degenen die binnenzitten. In Banja Luka in Bosnië werd uh, fel geprotesteerd... tegen de bestuurlijke chaos in Bosnië. Reportage hoorde u van Joost van Egmond. Dat protest is niet te horen of nauwelijks te horen in Iran. Dat was vier jaar geleden wel anders. Na half negen besteden we aandacht aan de... Verkiezingen die zijn morgen zijn belangrijk voor het land. En natuurlijk meer over de kritiek op uh, het verlies van Jong Oranje tegen Spanje. Kritiek op korpot. u hoort de coach zelf zo dadelijk. Geachte heer Kramer van installatiebedrijf Kramer. Graag zouden we even bij u solliciteren. Punt. Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk. Goed voor ruim 100 jaar werkervaring.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 Die islamitische scholengemeenschap in Rotterdam is te spil in het schandaal met de gestolen eindexamens. Hoofdinspecteur Steur zei vanochtend in het Radio 1 Journaal dat daarvoor eerst het onderzoek van het Openbaar Ministerie moet worden afgewacht. Volgens Steur staat inmiddels wel vast dat de verspreiding van de examenopgave in ieder geval tot buiten de regio Rotterdam is gegaan. scholen is daarom gevraagd heel precies te kijken naar verdachte patronen of opmerkelijke uitslagen bij de gemaakte eindexamens. Want tienduizenden eindexamenkandidaten krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd examens zijn toch geldig verklaard ondanks de diefstal in Rotterdam. Op de Ibn Khaldun school moeten leerlingen de 24 examens die werden gestolen volgende week overmaken. En vorig jaar zijn er meer gevallen van ouderenmishandeling gemeld dan in 2011. Het aantal meldingen steeg met 3% tot ruim 1000 meldt het landelijk platform bestrijding ouderenmishandeling psychische mishandeling van ouderen komt het vaakst voor... gevolgd door lichamelijke mishandeling en financiële uitbuiting. In de meeste gevallen is de dader een kind of een kleinkind van het slachtoffer. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl De bewolking overheerst en in een groot deel van het land valt de regen en motregen. Het regengebied trekt de komende uren langzaam naar Duitsland weg...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 En hoe is het dan op de weg, Kees Kwaks? Uiteindelijk toch een normale ochtendspitser geworden, Lara. Alles bij elkaar opgeteld, 140 kilometer file. Eh, problemen op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag. 6 kilometer voor Klooppunt de Nieuwe Meer. Dat heeft te maken met een situatie op de ring A10. Tussen Geuzeveld en de Afredraai staat 7 kilometer. Daar staat een vrachtauto stil met pech. Heeft een lekke band en de rijstok is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, tussen Batuverdorp en Schiphol 3 kilometer. Het zijn werkzaamheden op de parallelbaan a 20 Gouden Hoek van Holland. Een ongeluk bij Moordrecht, twee kilometer file vanaf Knoopend Gouwen. En daarom is de linkerrijstrook dicht. Ja, we kunnen ons allemaal heel erg druk maken over dat verlies van Jong Oranje tegen Spanje. Maar dat doet de bondscoach niet. Luister zomaar. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie.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 Een van de kanshebbers is in ieder geval wel de conservatieve burgemeester van Teheran. Hij probeert zichzelf neer te zetten als een apolitieke bestuurder... en dat heeft enig succes, merkt Sander van Horen. Nice nice. Dit is toevallig een hele mooie straat met bloembakken, mooi gekapte boompjes... een laan, zou je haast zeggen, maar sowieso de parken. Daar zijn de mensen in Teheran tegenwoordig wel trots op... want die zijn door de burgemeester. Galibaf zijn ze aangepakt en geldt eigenlijk voor wel meer in de Teheran heeft hij de wegen aangepakt, nieuwe wegen aangelegd... grote viaducten op palen. Ja, zo'n man dan president wil worden, dan heeft hij toch goede kansen. Er worden hier kaartjes uitgedeeld met op de achtergrond een patroontje van de metro. Ook weer zoiets wat de burgemeester van Teheran heeft aangepakt. Want dit is zijn campagnefeestje. Het is de laatste dag vandaag dat er campagne gevoerd uh, mag worden. Uh, niet eens heel erg grootschalig bij een ze te eng met het oog op uh, de grote demonstraties vier jaar geleden. Bel. Khanabadi, mijn kind, Shahreban, familie van Shahreban, mian bij Teheran, lezert mibaren. Teheran, Gardi, lezert mibaren. Mij niet kunnen immaerd niet hoeven Iran te alberten. Man met een uh, stapeltje portretten, beetje simpel, gekopieerd uh, het hoofd van Rabbat. Hij zegt. Uh, ik woon in Teheran, maar als mensen uit andere steden bij mij op bezoek komen, dan uh, zeggen ze hoe goed het hier geregeld is. En daarom is het belangrijk dat uh, hij de nieuwe president wordt. En mevrouw naast hem, die is erbij komen staan, helemaal met hem eens. Ik kom uit Teheran en als je ziet wat voor goed hij gedaan heeft voor het management van de stad, dat moet hij dus ook met het land gaan doen. Toch wel een opmerkelijk verschil met al die mensen die ik sprak de afgelopen dagen, die zeiden er is helemaal niks te kiezen, de geestelijke leiders die hebben het allemaal al vooruitgemaakt. er zal niks veranderen. En op de bijeenkomst van de burgemeester van Teheran... is een beetje de vraag of hij wel dicht genoeg tegen het systeem aanzit. Het lijkt deze mensen op dit moment niet te deren. Jong en oud, conservatief en wat minder conservatief, man en vrouw. Het loopt hier allemaal door elkaar... en het strooit vrolijk met de papieren portretten van hun kandidaat. Hey, is man. What can you see from here? Geil, hey, man zijn zoveel mensen, zegt dus een man die op een hekje is uh, gaan zitten. Goed overzicht over dat plein. Heeft hij Galibaf uh, zelf al gezien? Ik heb Galibaf uh, zelf nog niet gezien, zegt die man. Maar uh, ja, ik hoop natuurlijk wel dat hij komt. Hij zegt er overigens bij dat hij uh, hier moest komen. Waarschijnlijk een gemeenteambtenaar. En waar ik dan denk, leuk feestje, zegt iemand bij mij in de buurt, dat is uh, eigenlijk heel bijzonder, dat je dit soort muziek, niet religieuze muziek, op straat hoort. En discussie over wat voor signaal dat uh, afprobeert te geven, wat dat zegt over de mate waarin uh, deze meneer Galibaf als president anders uh, gaat willen zijn. Moet hij eerst winnen en dan gaan we het gaan bekijken. We praten door over de presidentsverkiezingen van morgen in Iran. En dat doen we natuurlijk met correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, um, we hoorden het, de burgemeester van Teheran is kandidaat. Um, wie zijn er nog meer in de race? Nou, er waren aanvankelijk 650 mensen die mee wilden doen aan deze presidentsverkiezingen. Uh, maar er zijn er nu nog maar zes over. En dat is natuurlijk gebeurd eerst na een schifting door de Raad van de Hoeders van de Grondwet. Dat zijn uh, ja, conservatieve juristen en geestelijke die uh, door de staat zijn aangesteld en door het parlement zijn bevestigd om te beslissen wie er mee mogen doen. En ja, verrassing, uh, de grootste critici van het systeem, voormalig uh, president Ali Akbar Rafsanjani mocht bijvoorbeeld niet meedoen, net zoals een belangrijke adviseur van president Ahmadinejad. Nou, nu hebben we op dit moment eigenlijk drie uh, grote kanshebbers. Uh, de meneer Galibaf, uh, die net in een reportage van Sander van Hoorn al goed naar voren kwam. Uh, dan um, hebben we ook nucleair onderhandelaar Saeed Jalili, de ontbuigzame man die geen enkel compromis wil. En dan hebben we geestelijke uh, Hassan Rouhani... Tja. En uh, Thomas, er zijn wel gematigde critici natuurlijk van het bewind... die mee mogen doen, maar maken die ook enige kans? Uh, nou ja, om mijn... Die de enige gematigde die er eigenlijk is. criticus moet ik zeggen, dat is er maar één. Dat is dan die Hassan Rouhani. Nou, die uh, is een soort zetbaas van uh, de president die niet mee mocht doen. Ali Akbar, uh, Rafsanjani. En die zegt, ja, we moeten meer vrouwenrechten hebben. We moeten betere uh, relaties hebben met het buitenland. Uh, we moeten... Uh, we moeten uh, het land hervormen. Nou, dat, dat is een boodschap die je wel vaker hoort bij verkiezingen hier. Ook in 2009 natuurlijk. Uh, toen uh, mensen hier uh, massaal voor Mir Hussein Moussavi uh, stemden. En die uiteindelijk niet won. En nu al drie jaar onder huisrecht zit. Dus je kan misschien begrijpen dat zo'n man misschien wel mee mag doen. Maar eerder een soort van ja, uithangbord is om te laten zien hoe democratisch de verkiezingen wel zijn... maar uiteindelijk nooit president mag worden... van degene die hier echt aan de touwtjes trekken. Maar goed, als ik jou zo goed begrijp... Eh, Thomas, worden de Iraniërs niet echt geprikkeld om te gaan stemmen... als het niet uitmaakt wie er wint? Hoe groot is, denk je, de kans op een hoge opkomst? Nou ja, een hoge opkomst is heel erg belangrijk, zo heeft... De... ...Irans opperste leider Ayatollah Ali Khamenei ...gezegd, want zo'n hoge opkomst... Eh, ...betekent niet alleen dat het hele land... ...nog achter het islamitische systeem staat... ...het betekent ook dat het hele land... ...een klap in het gezicht geeft... Eh, ...van de vijand, de Amerikanen. Nou ja, of die wens gaat uitkomen... ...dat is natuurlijk maar de vraag. En uiteindelijk kan je zelfs afvragen of het heel erg uitmaakt... ...of er een hoge opkomst is. De staatstelevisie, eh, de enige roeptoeter... ...in dit land, is in handen... Eh, ...van de heersende klasse. Je hoort daar nooit... Een een afwijkend geluid. En ja, of er nou uh, uh, 10 mensen, 10 miljoen mensen, of 70 miljoen mensen gaan stemmen, uh, dat maakt niet uit. De staatstelevisie zal het ons vertellen, want verder heeft niemand een overzicht in dit land en kan ook verder niemand controleren wat er klopt. Dus ik denk dat de verkiezingen sowieso een politiek epos gaan worden, want dat heeft de Iraanse opperste leider namelijk al aangekondigd. Thomas, eerder hoorden we van jou en hoorden we ook in de reportages van Sande uh, dat er van die revolutionaire sfeer van een paar jaar geleden, die groene revolutie, helemaal geen sprake meer van is. Zou dat met de verkiezingen nog wel weer op gang kunnen komen? Ik denk het niet. Uh, ik denk het niet. Deze verkiezingen zijn heel strak geregeld. Dat begon ook met het, met het toelaten van de kandidaten. He, wie mag er wel en wie mag er niet meedoen? En daarnaast is er ook heel erg low-key campagne gevoerd. Uh, vier jaar geleden stond iedereen vanaf twee weken geleden al op straat om uh, ja, die... Uh, die hervormer, die Hossein Moussavi toe te juichen. Uh, iedere avond zag je uh, karavaans van auto's die toeteren door de straat gingen. Uh, het was bijna een soort Carnaval vonden mensen. Nou ja, dat is nu volledig anders. Alleen gisteravond, de laatste dag van de campagne, was er wat gaande. En dat reflecteert gewoon de sfeer. De meeste mensen in de steden in ieder geval... hebben het gevoel dat er weinig te kiezen valt. Misschien gaan ze stemmen omdat, omdat je hier in Iran... uiteindelijk een stempel in je, in je identiteitsbewijs krijgt als je gestemd hebt. En dat kan later nog wel eens van pas komen. Maar met hun hart wordt er niet gestemd hier. Obrass Eerdbrink vanuit Teheran over de verkiezingen. Thomas, dankjewel. We horen je de komende dagen uitgebreid. Dus over die presidentsverkiezingen morgen. Een Nederlandse duikers haalde een man van zee... die zes uur lang vast zat in een gezonken duikboot. We spreken zo het duikbedrijf. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Voetballers van Jong Oranje hebben hun laatste groepswedstrijd op het EK in Israël met 3-0 verloren van Jong Spanje. De ploeg voor bondscoach Corpot was al zeker van een plek bij de laatste vier. En daarom had Pot een volledig nieuw elftal opgesteld. Maar dat B-team moest dus buigen, zwaar buigen voor Spanje. Daarvan is Corpot niet onder de indruk. Nou, het ligt er echt geen seconde wakker van. Dat kun je niet menen. Ja, nou, dat meen ik echt. Het momentum, het positief gevoel, de flow. Is die nou weg?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 Op de Nederlandse snelwegen. Uiteindelijk zijn we toch een, met een normale ochtendspits voor, voor de dag gekomen. De afgelopen dagen allemaal wat minder. Maar de regen en wat aanrijdingen, ja toch een do, normale donderdagochtendspits. Wat is er nu nog over? Naar de A4, daarna richting Amsterdam. 6 kilometer verknopen meer. Dat staat daarom dat er een uh, vrachtwagen stilstaat op de ring A10. Of liever stil stond op de ring A10. Tussen Slotermeer en de afrit de rij staat 8 kilometer. Alle rijstrokken zijn een kwartiertje geleden weer vrijgegeven. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Schiphol 3 kilometer. Werkzaamheden op de parallelbaan. Een ongeluk bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland bij Moordrecht. De linker rijstrook is daar dicht, twee kilometer file. En op de A27 Almere-Utrecht, een ongeluk. Dat zorgt voor vijf kilometer file tussen Huizen en Hilversum. De linker rijstrook is dicht. Dan gaan we het hebben over een bijzondere redding voor de kust van Nigeria. Lara zei het net al. Nederlandse duikers hebben daar een scheepskok gered... die tientallen uren vast zat in een gezonken boot, een sleepboot. De man was in een luchtbel terechtgekomen en kon daardoor zo lang overleven. Wim Friens is directeur van DCN Diving uit Bergen op Zoom. Dat is een bedrijf dat is gespecialiseerd in onderwaterbouw. Meneer Friens, goedemorgen. Hey, goedemorgen. U was daar zelf niet bij, maar collega duikers, die wel. Uh, die zijn wat lastig te bereiken, dus bellen we u maar even. Want u heeft die duikers gesproken. Hoe uh, zijn uw collega's daar eigenlijk bij dat gezonken schip terechtgekomen? Uh, eigenlijk door oproep van, uh, ja, van de klant uit. Die, uh, die gaven een distress signaal. Van uh, ja dat er een boot gezonken was ja. en eigenlijk is er toen besloten eigenlijk om uh, dat wij zouden opbreken op het werk waar we bezig waren. We uh, werkten mee aan een olieleiding aan doen uh, in dat gebied. Toen hebben wij die duikers van ons die op een diepte zaten van 90 meter teruggebracht naar een diepte van 30 meter. Dat, je kan niet zomaar zeg maar in één keer naar boven. Dat werkt op op die grote drukken. Ja. Daar naartoe gevaren. Uiteindelijk bij het schip aangekomen. De duikers weer uh, met de duikersklok uh, naar beneden. En zodoende zeg maar uh, uiteindelijk de man gevonden in het schip. Kort uh, uh, ja, ko kort gezegd inderdaad. Want hoe, <laughs> hoe is die kok gevonden? Uh, uiteindelijk, uh, eerst zijn we aan de buitenzijde. De standaard is eigenlijk kloppen op het schip. Dus een, een hamer pakken en kijken of iets terug hoort. Uh -huh. We hadden eigenlijk niet te hopen. Hoor. Dat, dat... We dachten eigenlijk niet dat er eigenlijk nog iemand levend in zou zijn. Want na zo'n lange tijd... En op zo'n diepte is dus eigenlijk nooit voorgekomen voor zeg maar, dat iemand dit overleefd heeft. Dat dus is wel een uh, uniek iets. Ja. Maar uiteindelijk uh, zijn we erin gegaan. Maar er kwam en geen was, klop in, we... terug, begrijp ik. Nee, die man heeft wel uh, geklopt, heeft hij later gezegd. Heet, hij heeft wel getracht, allemaal met een hamer, of wat, wat hij ook gevonden had, uh, te, reageren. te kloppen op, op, ja, op de scheepsrond. Maar uiteindelijk zijn we hem gevonden door, door eigenlijk het schip uh, in te gaan. En dan door alle, alle deuren, zeg maar, ja, die, die, die deuren zitten allemaal vast. En alles drijft. Alles ligt op zijn kop. Het is olie, het is donker, het is vettig. Het is, uh, ja, het is, eigenlijk, uh, het is natuurlijk de wereld op zijn kop. Hm. Dus uiteindelijk zijn ze in, in, in die ruimte gekomen waar die kok zat en hebben uh, ze hem zo. Uh, uh, ja, die, ik moet zeggen, die kok die greep onze duiken vast. Oh. Dus die, die, die, Dat was al die schrikken die duiken, denk ik we, of niet? Heeft u, met, uh, met heeft u die duiken walkie. gesproken? Ja, ja oké, okay, die, die, die eerste was wel een schrikreactie reactie, maar daarna zag hij natuurlijk wel het gezicht van die man. En die, uh, die was natuurlijk reuze blij, zeg maar, dat er iemand uh, in één keer in die ruimte kwam. Ja, daar kan ik me veel bij ja. voorstellen. Hoe, hoe is het met die kok? Heel goed, heel goed. Die, uh, kijk, die zat natuurlijk in die ruimte wij is de tweede duiker erin gegaan met een extra masker. We zitten, alle duikersfonds zitten gekoppeld aan, aan duikslangen, zeg maar. Van die, van die ombillikels, wat ze dat heten. Waar communicatie, verlichting en. de uh, uh, camerabeelden erin gaan. Uh -huh. Dus die, die, die riep naar de duikersklok van. Uh, stuur een uh, backup set. Dus de tweede duiker is er naartoe gezommen, ook die ruimte in. Hij heeft een, een, zo'n masker, zo'n helm bij die kok op zijn hoofd gezet. En zo had hij ook communicatie en. en, en uh, Ademverzorging. Dus ze duiken daarop op, op, op heliummix. Zo is hij mee teruggegaan de duikersklok in. Ja. Heeft u het wel eens eerder gehoord ah, uiteindelijk... dat iemand, iemand zo lang in zo'n luchtbel in heeft gezet? Nee, het is wel eens gebeurd in, in, in Nederland in ondieper water. Dat weet ik wel. Dat, is een, dat was een binnenvaartschip. En, maar op 30 meter, ik moet nagaan, zeg maar, als je zo lang op 30 meter zit, kan je ook niet in één keer naar, naar boven zwemmen. Want dat betekent dat je hebt natuurlijk de opbouw van stikstof in je lichaam. Ja. En dat zou betekenen zeg maar, dat je, ja, al denk je van ik zwem naar boven toe en je zou het redden... dan zou je toch sterven aan de oppervlakte zeg maar, door je decompressieziekte. Ja. Dus die kok is ook mee de duikersklok in gekoppeld op de, de duikkamers. Er zijn kamers die boven op dek van het schip staan, waar die duikersklok aan gekoppeld wordt. En daar heeft hij zijn decompressie in gedaan. Dus die heeft 30 uur daarna nog, dus ongeveer een uur per meter, zeg maar de decompressie moeten doen... dat hij weer op de oppervlakte kwam. Tja. Het is een mooie redding, meneer Friens. En een mooi succes ja. voor uw bedrijf. Gefeliciteerd daarmee. Ja. En bedankt voor uw verhaal. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Ja. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. MSW De Hart is race van Desert Kitwas. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Van verschillende kanten klinkt de roep om de Ibn Galdoen School in Rotterdam, waar 24 eindexamen zijn gestolen, maar te sluiten. Maar dat kan niet zomaar, zegt hoogleraar onderwijsrecht... Pieter Huisman van de Erasmus Universiteit bij RTV Rijnmond. Dat zal niet zomaar gaan. Daar zal echt wel wat meer aan de hand moeten zijn om die school te sluiten. En dat zal ook door de minister moeten gebeuren. En als je denkt aan sluiten, dan zal het betekenen... dat de bekostiging van de school wordt, wordt ingehouden. Je kunt dat doen als je weet dat die school over een aantal jaren... gewoon heel zwak onderwijs heeft aangeboden. Dat is eigenlijk de enige reden waarom je een school kunt sluiten. Dan zou de subsidiekraan dus dicht gaan voor het bestuur vervangen. U hoort er net. Zoals het er nu naar uitziet gaat het uh, hoge water in de Elbe... niet voor grote problemen zorgen in Hamburg. Meldt het Pfff. Hamburger Abendblad. Uh, dat, dat is dat fijn voor jou Ja, het ja, ja. Water staat uh, daar deze morgen 40 centimeter hoger dan normaal. Dat wel, maar dat hoeft niet problematisch te zijn. Het zou wel kunnen dat door het hoge waterafval... en chemicaliën uit de havens op verkeerde plekken terechtkomen. Maar dat kan pas worden onderzocht als het water weer is gedaald. Zuid-Afrikaanse krant Mail and Guardian vindt het bijzonder dat, de hele, dat het hele land verenigd lijkt rond het ziekbed van Nelson Mandela. Het is overal, zowel in de steden als op het platteland, het gesprek van de dag. Bijzonder vond de krant de eerbetuiging in het parlement, op initiatief van de Inkata Freedom Party. Het hele parlement zei partijleider Boutelesi na met de woorden Bunga. Dat is een van de namen van Nelson Mandela. Marshall. Je broek tot halverwege je kont laten hangen. Zodat oh. iedereen ziet dat je de laatste boxershort van Björn Borg draagt. Sommigen doen dat nogal graag, maar het mag niet meer. In New Jersey, tenminste. Ja, Jij mag het nog wel hier doen. Mag binnenkort niet meer, uh, meldt de BBC. Toeristen hebben zich erover beklaagd bij de burgemeester van New Jersey. Voortaan mag een broek niet lager dan 7,6 centimeter onder de heup hangen. Ik even meet, kijken. Ik meet even. Ja, oké. Okay, zo is die iets opzakken. Zakt de broek toch lager, dan kan dat de drager ervan op een boete tot 100 dollar komen staan. Nou... Dat wordt te meten. Meten is weten. Mete inijzen, ja. Ja, meten en ijzen, ja. negen uur gaan we naar Den Haag. Ja, de uitleg van de Eerste Kamervoorzitter, De Graaf... die heeft Geert Wilders niet overtuigd. Daar hoort u zo dadelijk meer van. En dan hebben we het ook nog over voedsel. Want er wordt in voedsel veel onrechtmatigheden geconstateerd. Wordt wel degelijk onderzocht door de branche. Maar als er iets in zit wat niet klopt, wat niet op het etiket staat... wordt dat niet gemeld. Hoort u er meer over. Blijft u luisteren. Saskia Stuifeling, baas van de Algemene Rekenkamer. Elk land heeft een rekenkamer. Filmer Frans Bromet is gastrecensent... de rubrieken van Frits Barend, Bert Brussen en Justus van Oorn. Onze democratie is oorlog en de islam wil uitsluitend en absoluut vrede. Veel satire en live muziek van Hadewieg Minis. I a baby gasoline, my baby speed. I a baby gasoline, my baby fire. Kom langs, de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM, Archie. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Een uitstekend beleggingsrendement dankzij betrokken experts die staan voor een solide resultaat. Het kan bij Theodor Giillesse. Serious money taken seriously.